Ja, maar hij schakelt dan al. Want je bent er dan al in omdat je 20 seconden ervoor bent. Ja, dat is... Dat is wordt geanticipeerd hier? Internetradio, die gaat altijd heel anders. Ik kan, je kan je gewoon denken, iemand voor mijn, voor mijn lol gewoon even starten, roepen, Want Nou ben ik zo... Uh... Dat lijkt me een mooi, thema van de avond. Het is wel een... Anticiperen. Anticiperen, hoor. Mooi thema En, de en, en daar, daar, daar kennen we inderdaad een heleboel mee. Want als je niet anticipeert, hoor... Dan ben je altijd voor. Nou, ik denk als je niet anticipeert, dan jij altijd het gevoel houdt ha, alie... dat je er niet bij bent. Ja, maar dat gevoel heb ik altijd hoor. En hoe zit het dan met participatie? Oh, participatie, oh, oh, oh, oh, oh. nou moet je nou, geen moeilijke, moeilijke woorden gebruiken nou, hoor. Bij, ja. En dan hebben we de tweede, vind is ingewikkeld genoeg. jochie. Cyperen vind ik al heel erg. Ciperen daar zijn er wel mooi meer van als van die gevangenen hoor. Dat hebben ze wel mooi geregeld. We hebben in Nederland manier. meer superen als ze. Eh, die gevangenen. gevangenen zijn dan anticiperen. Nee, dat zijn zeer in Seattle. Nee, want die meeste gevangenen, als je echt anticiperen bent, hè, dan, dan, dan, dan, dan, dan raam je hem voor zijn mouw hoor. Maar voor de rest. Eigenlijk, je eigenlijk gaat het dus. ze best wel goed af in die gevangenis. Want als ze daar zitten, hè, dan kennen ze eigenlijk geen vliegkwaad meer doen. En als de vliegen komen. Daar komt er gelijk zo'n supier aan met zo'n spuitbus en die maakt het nou, toch ook mooi bij van. Is er wel. Dat is de waar goed voor Hogus, maar ik geloof, ik geloof er niks van. Het is wel uh, zoals het werkt. Ja, je komt wel overtuigend over, Oké, okay, dat is. Zin, nee, nee, maar daarom. Heb jij nog wat? Of, uh, ja, ik haat wel wat, maar. Uh, uh, oh, gosh. Misschien dat ik er later nog even. Oké, okay, later dan. Ja. Uh, dit is een radioprogramma en het is op uh, Rieden Radioot en uh, ja, je, je kan beginnen. Het heet uh, Round uh, Midnight en het is... Uh... Noemen ze een gek op de radio. Een radioot. Ik vind dat jullie dat geweldig gespeeld hebben, maar uh, Hans, waarom speel jij niet mee? Ik heb dat niet. J jij kent dat helemaal niet. Nee, ik kent het. Ik had er wel een beetje trommelen daar. Een beetje anticiperen. Een beetje, beetje anticiperen ja, hoor? Participeren. Participeren. Nee, participeren is gewoon vast, dat je nou, meedoet, maar je ja. moet er eigenlijk een beetje tegen gaan. En anticiperen ja. vind ik dan toch net iets lekkerder klinken. Wel. Want als het op een gegeven moment, als je teveel participeert, hè, dan word je er deel van. Hè, en dan kan je er niet meer los van komen. En als je sommige mensen ziet die ergens niet meer los van kunnen komen... Hè, dan denk je van, jongen, jongen, jongen, laag jij maar lekker daar op het graaf, daar in het Barbara-passoen of zo, hè. En dan was het gewoon helemaal geen probleem geweest. Maar we hebben er gewoon wel problemen mee. In ieder geval, ik wel. Dus er wordt niet geparticipeerd in deze uitzending. Het is alleen maar anticiperen en erop en eronder. Dat ken, maar verder kennen het niet. Ja. Eh, eh, Come eh. along if you feel happiness It is life, Lena, it is life Wat kun je dan nog zeggen hoor? Dag en nacht. <coughs> de originele versie. Met die S. Oké. Okay. Zo hoort hij. <laughs> nou daar is ook niet creatief dan hoor. Het is dus wel misschien een beetje anticiperen op het geheel. Maar, maar dan toch anders hoor. Ja. Ik is, is, is het. 7, hoor. Maar ik heb nog een goede fabel, of niet? Ik, ik heb een, een raadsel. Ja, het is een soort raadsel. Ik zeg hem nu en aan het eind, als niemand hem raadt, zal ik hem aan het eind van het programma. Zal ik hem, uh, ik ja, als hem uh, Als is het. Ja, dat de mensen toch nog blijven luisteren. Yeah. Dus je vertelt het raadsel aan het einde? Nee, aan de zon. Eerste Vertel eerst de eerste oplossing dan. Precies. Nee. <laughs> Het is rood en heeft geen antwoord nodig. Ra, ra, ra. Ik weet Laat hem is. al. Hij weet hem. Ik weet hem. Ja, je mag hem ook meteen zeggen. Een ongestelde je... vraag. Ja, precies. Oh. Dit klinkt zo onsmakelijk, ja, dat je beter even overheen met ja, flutsen. Echt. Ik ja. vond hem in al zijn platheid best wel leuk. Het nou, is hij een Eerste. oude, al een beetje. Dat is een okay. hele oude, schijnt het. Okay. Ik, ik ken hem niet, hè. Ik dacht, een lieve is of zo, maar. Mm -hmm. Of je denkt aan de politiek of zo. Weet je. Ja, of aan de politiek. Ik denk eigenlijk bijna nooit aan de politiek. Als het, als het, het, het, zo het is zin. rood, dat denk ik altijd meteen aan de samba bij <laughs> En dan, dan, dan is het wel te doen. Het is rood en het vliegt in de lucht. Er bij. <lacht> so. Nou, nou, nou, nou. Het allooi en het niveau en zo, het gaat allemaal naar beneden hoor. En uh, het is rood en het vliegt in de lucht. En door die vreet het. En als een leven het vreet, dan gaat die dood. Jaren, wat is het? Eh. Uh, zaand. Nee. Dat is niet het goede. Ik, ik ken verder geen dooier die, die iets eet. anders eet dan zaad of wormen. Nee, nee, een dooier. Ja, is... die, die eet gewoon niet. Ik denk dat het niks is. Juist. Ja. Kijk, want als een levende het eet, gaat hij dood. Niks. En een dooie, die eet het. niks. Kijk. Kijk, het is zo simpel dat je, je gaat te moeilijk denken, van. Zelfs op Ameland begrijpen ze deze grap niet helemaal. Wat uh, Want dan, als je niks bestelt, dan krijg je een borrel, hoor. Oh, nou, dan moet je toch eens even langs gaan. Nou, wat hebben ze daar? Ze hebben daar nobeltjes. Dat is de, de, de kruidenbitter van Ameland. Van maar voor de rest, als je een buur hebt, zonder al die bittere zonden bij dan. Vraag je om niks. Nee, hey, voor mij een een glaasje niks. En dan kun je ook zeggen: van nou, ik heb niks gedronken hoor. Het was toch wel best wel een dat je denkt van nou, ik begrijp het niet helemaal mijn interessant liedje. Het was ook in best. Het was in best hoor. Hé. Hé ook wat van porkje? In mes of toevallig? Ja. Dat je het hebt. Nou, zeg het zeggen? de zomertijd. Met de zomertijd? Ik heb helemaal niks met de zomertijd, meneer. Nou ja, het is toch weer laag licht. Weet je, toch wel lek. Ik ben vanavond voor het eerst in het licht. Zo'n beetje naar jou toe gefietst. Kijk, en, en toen was het nog licht. Ja, toen was het nog licht. Heel en, gewoon. En, en, en nu, nu je hier bent, is het donker, hè? Ja. Altijd... The earth is turning. Kijk, er wordt nou even wat gejodeld en gejongeliend en, en gekreund en gestrekt en gerekt. Rekken oh, rek die strek. <k giờ> ja, en wat gekuch. Ik heb een, ik heb een grote verrassing bij. De, de, de, zie, Voor zie, me de, mezelf. Hij heeft een kabel bij zich. Of hij heeft een fles met bruine Kijk dan, oui. Kijk dan, kijk dan. Ken, ken je dat geluidloos uh, openmaken of niet? Nee, ken hij niet. Huh? En nu? Wat gaat hij ermee doen? Hij zet het aan zijn mond en hij zet het. Nou, eigenlijk proef alleen maar een beetje van de bovenkant van het geheel. Het is een en... lauw. Maar. Het is lauw. Ik ken in de koelkast. We hebben, we hebben zo'n. Nou ja, ik ken het allemaal wel verder uitleggen, maar wie wil het eigenlijk weten? Maar ik snap er dus helemaal in balen van hij bloedt aan zijn vingers man. Oh, shit, de wachende Ja, Ja, denk daar maar eens over na. Nou. Hij <coughs> vond wel een goede schoen uit man. Van jouw bloed in het hout van je gitaar trekt. Dat kan wel helemaal. Vooral moet je te binnen krijgen hoor. Ja, aan de buitenkant lukt het niet, want er zit een weet je. Maar van binnen, als je daar kijkt en zo, en gewoon, hallo, is dat, daar is niemand. Maar dat is gewoon niet gelukt, weet je. Als daar bloed in terechtkomt, dan ah, trekt het nou in jouw gitaar. Wat is daar gebeurd? Dan krijgt hij, als het ware, wordt hij begeesterd of zo. En, en jij bloed hier, gitaar. Nee, ik kan wel voor zorgen. Ja. <laughs> kom maar hier. Kom maar. Nee, maar ik hoorde dat er iemand toevallig bloed en zijn ving is. Ik denk van, ja, maar waarom probeer ik niet, hoor? Nee, ik heb zelf een uh, oude... Spaanse gitaar, waar inderdaad een paar bloedvlekken in de binnenkant zitten, omdat ik een keer inderdaad met ons ook ook bloedende vingers had. Zeker stalen snaren. Nee. We waren gewoon nylondsnaren. Maar, ja, maar wel goed. Maar eh, ik weet niet meer of ik toen goed speelde. Ik denk als ik het nu zo hoor, dat ik misschien iets zou hebben. Dat heb ik nog steeds trouwens. Als je jezelf opneemt en dan terugluistert, ja, daar kun je ook weer van leven zeker. Ik kom nu een heel gevoelige muziekje, dat denk, denk ik wel. Daar moet we er even allemaal voor kunnen gaan zitten. En als je er dan lekker voor zit... Dan laat je het even helemaal over je heen komen, want die jongens die zitten er helemaal klaar voor. dus nog steeds last van die stalker en ik zal van mijn stalker zal ik dus nu eventjes, omdat ik gestalk word, een nummertje spelen, want mijn stalker die heeft altijd van dat soort, nee dat is helemaal niet leuk dit is een leuke, van dat, dat echt, mijn stalker ik, ik hoop dat die zelf de tekst begrijpt, want het stalker je, je kan je gang gaan dus ik, ik zit er helemaal klaar voor hè en dat heb je dan met van die stalkers, die zijn zo onbetrouwbaar als ik weet niet wat. Heet die stokken, heet die twee stokken of niet? Ah, ik weet niet hè. Hij ah, is de nordic stalker. Ik wou het net zeggen, ik wou het net zeggen. Neemt echt, je maait het ras van me weg. Ik, ja, ik, ik, ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet hè, want het is alleen maar bij stalker gebleven. En dan heb ik zoiets hè. als je dan toch echt een goede stalker bent hè. Dan ga je toch al minstens een keer aan mijn deur kennen bellen of zo. Of uh, een, uh, ja, een lief briefje op mijn deur kennen plakken of zoiets, weet je. Ik, ik, ik... I hurt myself today.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 I remember everything, what have I become, my sweetest <coughs> friends, everyone. Old hardy bower. Bows that flow an angel hair. I see castles in the air. A feathered canyon everywhere. I look dead, clouds that way. But now. Begrijp begrijpt er helemaal niks van. Ja, de baal van, als het ware. Ja, en en, en dat, dat hij gewoon van jezelf. Maar dan weet je dat je niet weet en dan weet je al iets meer. En dat is best wel veel? Nee, dat is, niet, dat is een beetje. Waar jij maar, niet weet, nou dat is best wel ja, veel. Wat ik niet weet, dat is hartstikke veel. En, en hoeveel is het dan precies? Hè? Want dat ja, de mensen die het kennen, luisteren, dat die het ook even kennen weten hoor. Dat weet ik dus niet. Dat weet je dan weer niet? Nee. Dus je weet eigenlijk helemaal niks? Maar ik weet toch dat ik niks weet. En dat is dan weer best wel veel. Nou begrijp ik hem goed. <laughs> ja, soms mooi maar even twee keer ja, voor dat kwaadje valt. Ja, Oké. Okay. Nou, twee kwaadjes voor de jongens dan. <laughs> Ja, toch jammer, hè. Dat is geen kwaadjes meer. En dubbies. En piekjes, En knakjes. Ik mis ze af en toe. God. Mooie super en eigenlijk heel lekker, maar ik weet niet wat ik moet doen op zo'n moment. En dan, dan, als een stekker bal je dan. Bal als een stekker, dat doe je dan, ja. Lekker, hè, En, eh, uh... ja, Jaap, dat jij nou ook al gaat slapen, maar dat is toch helemaal te vroeg voor jou, man. Ik, ik, ik weet niet, jij nog plannen? Je, je gaat nog even lekker liggen koelen voordat voor je gaat liggen slapen. Ja, dat ken hè? Ja, Jaap, dat ken Neuromaanse is er ook hoor. Hé, hey, Neuromaanse. Hoe is het met jou, man? Die kan bij iedereen het huishouden komen doen. Want uh, ze is er zo goed in. Ze doet het niet anders aan Dus uh, uh, Linda, uh, ik heb hier een lijstje. En uh, er zijn een paar mensen. En die, die hebben hier hulp ongelooflijk hard nodig. Dus. En als, als je, ik zo in de te kijken hier. Er kan redelijk wat uh, gesopt worden. En uh, gespinracht. En... Uh, Geheukeld en gebeukeld en tegen... ge... Nou, dat lang, dat maar niet zeggen dan. Nou paas, Pelikaan is er! Hé hey, Pelikaan! Dat ja, was wel haak. Uh, laten we oh, nog maar goeie even... Goeie laten we maar even terug gaan naar mijn stalkut, Want mijn stalkut die valt me weer laat. <totroning> I'll you open and closed within your eyes. I'll place the sky within your eyes. There's such a fool, heart, beating so fast in search of truth. uitgeleefd natuurlijk. Jullie niet hè? Wij zaten hier een beetje bij als een soort uh, zandzakken, zal ik maar zeggen. Dat je echt dacht van waar moet het heen, waar moet het heen met deze wereld? Ja. En als het dan toch gaat met deze wereld... Dan het liefst zonder mij. Maar hoe ga ik dat dan regelen? Nou, ik dacht dus aan één ding. Ik dacht maar aan één ding. En dat was vluchten. Maar vluchten kon niet meer. En toen Zal ik, ik dat weten, nee. zag en doorkreeg en besefte... en tot mijzelf liet doordringen... toen dacht ik bij mezelf wat ik bij mezelf dacht. En dat was nogal veel. En omdat ik daar op een gegeven moment... Een, een of ander dingetje zag vliegen. En dat, dat ging best wel hoog. Ik, ik, ik weet niet meer precies wat voor dingetje het was. Of het nou grijs was, rood, blauw of groen. Maar, maar het vloog. En het, het vloog is zo heerlijk vrij... Van de ene tak naar de andere tak, van het ene gebouw naar het andere gebouw, van de ene straathoek naar de andere straathoek, van de ene lantaarnpaal naar het andere verkeersbord. En het leek wel alsof het hem geen moeite kostte. Het vloog zo vrij. En zo losjes. Ik, ik, ik zou graag een keertje, een dagje, een momentje willen meemaken. Dat ik mezelf zo vrij en losjes zou kunnen bewegen. Van de ene tak op de andere tak. Van de ene straathoek naar de andere straathoek. Van de ene lantaarnpaal naar de andere verkeerspoort. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik, ik, ik ben zo vastgeroest als ik weet niet wat. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik voel me beklemd, alsof we in beton gegaan. Heb ik altijd onvertrouwd en doorgaan daar waar de wegen nog niet geplaveid zijn? Want als de wegen geplaveid zijn, zijn zij zeker niet voor mij. Ik zoek een weg, een uitweg. Een weg van deze wereld. Ik wil vliegen, ik wil fladderen. Als ik toch eens kom. hield niets mij meer tegen... ...dan zou ik ongeremd alle dingen... ...alles wat ik maar zou willen kunnen zien... ...kunnen beleven... ...kunnen proeven... ...ja... ...proeven... ...proeven van het leven zonder aarde... ...die je bindt... ...zonder aarde waar je vast aan zit... Wat ik maar erg naar vind. Ik wil graag los. Los. Los. Van de grond wil ik los. dat was dan weer mooi, maar uh, gaan we nog wat gezelligs doen, of eh? Uh? Ik vind dat gezellig. Jongen, maar, maar, maar de, ja, die, we, we hebben nog maar 17, 14, 16, 16 minuten en dan moeten we nou toch wel een mm. beetje beginnen, waar, met uh, het uitpakken van de cadeautjes en uh, het uh, vertellen van ook oh, maar dat wisten we al, het einde van de quizvraag. Dus ja, heeft iemand nog een quizvraag voordat het einde nadert, hoor? Ik heb wel een antwoord, 42. Dat is altijd een geweldig antwoord. En dan zeg ik erop... Ik zou willen dat ik 42 was. Want als ik 42 was, dan was ik dat pas, waar? <laughs> Ik ben al 52 en dat is best wel oud voor mij. Wat was toch nooit 52, dat moet je ook maar eens een keertje zijn. Maar was ik 42, wat ik dan al niet zou doen, dat was helemaal niet goed waar. En, en daarom was het toen. Thank <laughs> you. de NCRV wil ik u bedanken voor uw geweldige vertier en uh, vermaak en dat alles wat u geboden heeft dus uh, heb wel iets karroos, begrijp ik ook oh, wel een beetje EOS, Eos? Eos. Eos. Eos. Ja. Halleluja, dat lijkt me dat, dat lijkt me nou echt gewoon dat ik daar helemaal uh, klaar voor zit want dat was de hit van de afgelopen dagen op het internet Ons Een priester, een die zong Halleluja Halleluja Halleluja Nou, daar, daar, daar komt hij speciaal voor de echte fans de, Van de, de Engelstalige. Engels je, je moet er wel eigenlijk bij gaan staan als een priester hè? Dat je echt zegt van nou, uh, niet echt Not me Oké okay. Not me I used to live alone before I knew ya I see your flag up above the rock But love is not a victory march It's cold and heartbroken Is geen klacht wat je hoort vandaag Van iemand die gelijk heeft en eeuwig waard Eenzaam, koud en simpel, hallelujah Geloof was sterk, maar je wilde bewijs. Daarom maakte je een lange reis. Het maanlicht, de sterren, ze overvielen je. Ze wankelden de keuken uit het eten klaar. En ze brak je troon en ze knipte je haar. Het gevoel van haar lichaam. Halleluja. en zo thuis uh, twee keer heb ik er al, he? er al uh, moeten elimineren. Heb je ergens een plasje daar? Nee, ik heb gewoon in de omgeving uh, waar gewoon uh, muggen, muggen hebben kunnen overwinteren. Die zijn nog niet van dit jaar, nee, die zijn nog van vorig jaar, die muggen. En We hebben een hele niet? milde winter gehad, dus uh, ja, sommige insecten die Overleven dan. Je zit een lek ergens warm op een zoldertje of zo. Of, oh, we zitten ja. nog tijd. Op. 24. Hebben we nog tijd, Gus? Ja, ja. je, je hebt nog tijd en je, je, je, kan, je kan nog. Uh, als je wil heel snel drinken dan een boer laten, hoor. Nee, ik kan het niet op command. maar soms, soms kunnen ze hard zijn. Hè. Kunnen ze echt zo. Oh. Oh.